In China is het partijcongres van de Communistische Partij begonnen. Voor het eerst in tien jaar worden nieuwe partijleiders aangesteld. Het heel China zijn ruim 2000 partijleden naar Peking afgereisd... om het congres bij te wonen, dat een week gaat duren. De veiligheidseisen zijn aangescherpt... en volgens mensenrechtengroeperingen zijn veel dissidenten onder huisarrest geplaatst.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 Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 8 november. Goedemorgen. We hebben nu wat meer zicht op het verlies aan koopkracht voor een grote groep Nederlanders. Maar dat is voor de oppositie nog altijd niet genoeg. Joost Vullings heeft het laatste nieuws over de politieke onrust die aanhoudt in Den Haag. En die onrust is bij de VVD nog veel groter. Wilma Borgman hoort u over de problemen bij de liberalen. We bellen meer met onze oudgedienden. Oudgedienden van de VVD en de PvdA, Linschoten en Vermeend. Zij waren zo enthousiast over het regeerakkoord. Dus even horen of ze dat nog steeds zijn. De installatie van het kabinet worden door tien nieuwe Kamerleden beëdigd vandaag. Maar nog volgt vanochtend één van hen. En het Griekse parlement heeft ingestemd met een volgende harde bezuinigingsronde. Correspondent Corny Kees vertelt hoe spannend het was gisteravond. En over de consequenties praten we met hoogleraar financiële markten Arnoud Boot. Op het partijcongres van de Chinese Communistische Partij worden vandaag en morgen de nieuwe leiders gekozen. Correspondent Marieke de Vries volgt het congres. En daar praten we dan weer over met hoogleraar China, studies Frank Pieke. Frankrijk gaat het homohuwelijk legaaliseren. Analyseren. Er komt een nieuw soort taxi. Die erg lijkt op de oude. En ondanks de crisis zijn er toch ook dit jaar weer kerstpakketten. Of er ook wat in zit in die doos, dat hoort u zo. <laughs> een Nijntje mocht niet. Maar Dick Bruna tekende wel een ander figuurtje dat staat te plassen. Als u wilt weten waarom, dan moet u toch even blijven luisteren. zou ik doen. Dat en meer. En het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunnen ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Het Griekse parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met weer een nieuw bezuinigingspakket, dit keer van 13,5 miljard euro. Het is uiteindelijk een grote opluchting voor premier Samaras. Door deze stem hebben onze kinderen straks weer kans op een baan. Iedere Griek krijgt de kans op betere dagen, zei Samaras. Van de 300 parlementsleden stemden er 153 voor. Met de hakken over de slot dus. Correspondent Corny Kezen. Er was de steun van de socialisten met name nodig. En daar zijn een aantal mensen die zich of onthouden hebben van stemming... of tegengestemd uh, hebben. En ook uh, een lid uit de regeringspartij heeft uh, tegengestemd. Uh, dus het is een nipte uh, overwinning voor uh, de premier. En voor hem dus een overwinning. Al zal dat voor de gewone Griek niet zo aanvoelen. Het is een bezuinigingspakket van 13,5 miljard euro. En dat zijn toch voornamelijk weer kortingen op pensioenen, op salarissen. Um, het zal voor, de, voor alle Grieken weer zware belastingen uh, betekenen. En een, een moeilijke tijd. Maar ja, het is nodig, anders krijgt het land geen nieuwe noodlening... van de internationale geldschieters. Eigenlijk was het weer net als bij eerdere bezuinigingsronden. En ook niet zo verrassend waren de protesten... die tegelijkertijd buiten bij het parlementsgebouw plaatsvonden. Maar die liepen gisteravond wel erg uit de hand. NOS-collega Pieter van der Wielen vanaf het plein gisteravond. De, de menigte, uh, ontzettend veel mensen, ik kan ze, kan ze natuurlijk niet tellen... maar tienduizenden, honderdduizenden... Er zijn alle kanten opgedreven. Uh, gooien je met molotov-cocktails naar de politie. Uh, de politie schiet met ontzettend veel traangas. Uh, wat je merkt is dat de mensen ontzettend boos zijn. Uh, niet ze, Zodra ze zijn verjaagd met traangas, keren ze weer terug. Nou, uiteindelijk kreeg de oproerpolitie hulp van een stevige regenbui... waardoor het weer een beetje rustiger werd... Vandaag wordt er in Griekenland net als gisteren weer gestaakt Het protest tegen de nieuwe maatregelen. Onder meer scholen, banken en postkantoren houden de deuren gesloten. De kou is bij de VVD nog lang niet uit de lucht. Gisteravond schoven partijprominente en lokale bestuurders aan bij Paul en Witteman. De nieuwe zorgpremie gaat er bij veel leden nog altijd niet in. Volgens oud-fractievoorzitter Ed Nijpels heeft de regering een fout gemaakt en moeten er nu excuses worden gemaakt. In het debat over de grensverklaring moet er één ding gebeuren... dat is het kabinet raadelijk moet toegeven... jongens, we hebben een fout gemaakt. We hebben het vertrouwen beschouwd, dat zullen we niet meer doen... en we gaan het repareren. Ja. Als je dat niet doet, dan blijft het door etteren doorzuren. Je kunt beter in de politiek een keer zeggen... Maar ik heb een fout gemaakt, maar, maar daaromheen draaien... en zeggen, ja, we hebben het zo niet bedoeld... en de cijfers zijn wat anders. Dat geeft alleen maar vrouwen. geef je fout toe. Nijpel ziet liever dat de loon- en inkomstenbelasting wordt aangepast. Hij benadrukte dat nivelleren iets is dat tegen de principes van de VVD ingaat. En al helemaal als het via de zorgpremie wordt geregeld. De kans dat het plan alsnog van tafel gaat, schat hij overigens in op 0,0. Tanja Nijmeijer is voor het eerst officieel te horen... als onderhandelaar van de Farc op Cuba. Ze sprak op een persconferentie voorafgaand aan de onderhandelingen. Habana. We zijn vol verwachting van dit nieuwe vredesproces zei Nijmeijer en we zullen tot het uiterste gaan. Ze had ook nog wel een paar eisen. Vrede draait om ons brood, om onderwijs, om grond en uiteindelijk om sociale gerechtigheid. Farc voert al ruim een halve eeuw strijd tegen de Colombiaanse overheid. Eerdere pogingen om tot vrede te komen sneuvelden allemaal. 15 november beginnen de onderhandelingen. Ah, we zijn nog amper bekomen van de Amerikaanse verkiezingen... of er is een machtswisseling bij die andere supermacht, China. Het partijcongres van de communistische Partij is begonnen. Meer dan 2000 partijleden uit het hele land kiezen deze week de nieuwe leiders. Maar of er ook echt iets te kiezen valt? China-deskundige Gary van Piksteren. Ze hebben niet zo heel veel te kiezen. Het is nu wel intern duidelijk wie dat allemaal moet worden. En ze gaan dus meer hun hand opsteken dan dat ze echt keuzes gaan maken, denk ik. Zo is al vrijwel zeker dat Xi Jinping, de opvolger wordt van Hu Jintao, huidige president. Alle veranderingen waarover gestemd wordt zijn al bekokstoofd, zegt ook Alexander Zwageman, docent Engels aan de Universiteit van Changchun. Het is, het is meer omdat het Chinese systeem enorm veel patronage is... Uh, of iedereen wel de juiste vriendjes op de juiste posities kan krijgen. Vriendjespolitiek dus. Geen grote verkiezingsshow, zoals eerder deze week in de Verenigde Staten. En ook geen volksraadpleging. Alles gaat achter gesloten deuren. Openlijk praten over de politiek, zeker als je kritisch bent... is simpelweg taboe, merkt Zwaargeman in de collegezalen eenmaal over wat meer politieke hete hangijzers gaat... dan kan je maar beter je mond houden. En er lijkt voorlopig niet veel verandering in te komen. Echt veel geluiden voor meer democratie klinken er nou niet echt in China. Ik denk dat er weinig Chinezen zijn die er vertrouwen in hebben... dat ze die invloed ook zouden kunnen krijgen. Maar ik, ik heb ook niet zo vaak mensen horen zeggen... kom, uh, laten wij nu eens zelf uh, de president willen kiezen. Dat, dat is toch in, maar heel in beperkte kring dat ja. mensen dat willen, denk ik. En als ze het al willen, denkt Garry van Pinksteren, dan zullen ze nog minimaal een decennium moeten wachten. Want de nieuwe leiders worden voor tien jaar gekozen. Partijcongres gaat ongeveer een week duren en er is officieel geen programma bekendgemaakt. Er raast opnieuw een storm over New York. Amper een week na orkaan Sandy. is een stuk minder zwaar, maar kan in combinatie met hoogwater wel weer leiden tot grote overlast. Gisteravond viel er ook al veel sneeuw. Bewoners zijn er niet helemaal gerust op en ook hulpverleners treffen de nodige voorbereidingen. It's not improving things, but hopefully it'll remove some of the sand and it doesn't flood us again. It's just everything is just crazy here. Although everyone is being super super helpful. Um, you know, we cops awesome, so Yeah, it's real out here. We came all the New Jersey, you know, to get this work done. It's crazy we Nieuwe problemen liggen dus op de loer. En daarom heeft burgemeester Bloomberg alle parken en stranden voor zeker 24 uur gesloten. En bewoners uit laaggelegen gebieden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Ook zijn veel vluchten van en naar New York geannuleerd. Euforie in de Verenigde Staten na de herverkiezing van Obama was maar van korte duur. De Nasdaq en de Dow Jones index verloren beide 2,5%. Oorzaak is de zogeheten fiscal cliff. Want als er voor 1 januari geen begrotingsakkoord is... dan worden er automatisch drastische bezuinigingen en belastingverhogingen ingevoerd. En dat zou een flinke deuk voor de economie betekenen. Omdat het congres zo is verdeeld is er weinig vertrouwen in zo'n akkoord. Die fiscal cliff is ook voelbaar al in Japan. Daar wordt alweer gehandeld. De Nikkei Open Ignex opende daar met een verlies van 1,2 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is minuten over zes. Wij gaan eens even kijken waar Myno Remmers is. Die stortte zich gisteren op het uh, idee van leiderschap ja. in de dierentuin. Inderdaad. Myno. Goedemorgen, dat was leuk. Ja, Wat ga je vanochtend doen? Wat is het zo lekker rustig bij jullie, zeg. Ha, ha, ha. Tegenstreek tot gisterochtend. Begin je er nou weer over? De band komt zo. <laughs> nee, ik heb alle instrumenten afgepakt. Nee. Ja. <laughs> ja. Um, nee, ik ben in Ude. In Ude zijn we. Um, ja. Um, nou, ik moet je zeggen, uh, inderdaad, uh, over leiderschap gesproken... Uh, vlak voor de verkiezingen werd er in Brabant wel een beetje gemord. En dan ging het om onze Want wat bleek, dat er heel erg weinig... Tweede Kamerleden uit Brabant, uit het zuiden van het land, in Den Haag kwamen. Het ging over de welbekende vinger in de pap. En ja, daar waren ze een beetje sip van. Want Brabant, grote provincie, veel inwoners... wil toch de nodige invloed hebben in het Haagse. Nou, daar gaat toch enigszins verandering in komen. Want doordat sommige Kamerleden naar vak K verhuizen... komt er weer plek over in de zeteltjes van de Tweede Kamer. En dat betekent dat er wat Kamerleden inderdaad vandaag naar Den Haag moeten om beëdigd te worden. Zoals ook Sultan Gunal Gezer. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Ze is van de Brabantse Partij van de Arbeid afdeling. Ze stond op, tijdens de verkiezing op plek 42, viel net buiten de boot... en had 1990 stemmen vergaard, voorkeurstemmen. Uh, in eerste instantie is dus niet in de, in de Kamer, maar nu dus toch. Uh, een spannende dag, lijkt mij. Dat betekent dat ze afscheid moet nemen van de lokale politiek... Dat heeft ze een hele tijd ook gedaan hier voor de Partij van de Arbeid. Um, en nu dus vanochtend richting Den Haag. Uh, ik geloof dat ze om één uur beëdigd gaan worden. Ik weet niet of ze het ook twee keer doen vandaag weer. Maar, <lacht> maar in ieder geval, zij gaat daar straks. He. We gaan er straks ontmoeten. Eerst gaan we langs bij uh, Yvonne oude luttenhuis Zij is voorzitter van de Partij van de uh, PvdA-afdeling ude vechel Ze vindt het natuurlijk uiteraard jammer dat Sultan vertrekt. Uh, maar goed, uh, meer invloed... Brabant in Den Haag vinden ze belangrijk hier. Dus uh, we gaan het maar eens vragen wat de verwachtingen zijn. Of ze nog een goede tip hebben voor de zorgpremie. Uh, hoe het samenwerken met de VVD gaat bevallen. Kortom, vragen genoeg vanochtend bij het ontbijt... bij een nieuw Kamerlid voor de Partij van de Arbeid in Den Haag. Oh, je gaat dus ook beginnen over dat ene? Dat gevoelige? Of, of zal ik het niet doen? doen. Ja, nou, zal ik, ja, die... ik, zou, ik huh? zou het gewoon ja. rustig zo tussendoor ja, even... maar midden. niet meteen over beginnen. Nee, beetje, die doen, nee. Beetje, nee. Beetje, uh, ja. Zoiets. <laughs> Oké. Okay. Meino Remmers, we zien er naar uit. Weer vanochtend in het Radio 1 e Journaal. Mars, hoorde u met Locked Out of Heaven. En een tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Je hebt een mooie, kleurige doos. Pardon? En daar zit wat in. Oh. Wijn, toast, nootjes. Goed bakjes en vruchtensap, ja, past heel wat in. U raadt het al, we hebben het hier over het fenomeen kerstpakket. Want al ook al is het crisis, veel bedrijven peinzen er niet over... om een streep te zetten door het jaarlijks presentje voor de medewerkers. Al was het alleen maar om gemoor te voorkomen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was bij ICN in Duiven... waar ze druk bezig zijn met inpakken. Wat u nu hoort is de plakmachine... die de doos van de bovenzijde en onderkant placht... Hoeveel mensen zijn hier nou aan het werk in deze gigantische hal? Gedurende het hoogseizoen gaan we uiteindelijk werken hier bij het inpakproces met zo'n 400 tijdelijke medewerkers. In augustus komen onze eerste artikelen binnen. En vanaf september beginnen wij met het opbouwen van onze productielijnen en starten we ook de productie op. Hoeveel gaat u er maken dit jaar? Ik verwacht wederom dat wij naar de 1,4 miljoen kerstpakketten dit jaar toe gaan. Evenveel als vorig jaar. Dat is raar, want we zitten in een enorme malaise. Dat is wel zo, maar elke werkgever wil toch een blijk van waardering geven... aan zijn medewerkers die hij in dienst heeft. En die zijn er absoluut super blij mee. Nou ja, er is elk jaar ook wel weer gedoe over. Hè? Als er alleen maar eten in zit, dan vinden we het niks. En zitten er borden in, vinden we het ook niet leuk. Ja, maar kijk... Ja, dat, dat weet u toch wel, hè? Ja, Uiteraard, maar je kan nooit iedereen naar de wens maken. Maar je probeert wel zo gericht mogelijk het af te stemmen op de medewerker die je bij jou en je bedrijf hebt werken. Wilfred Dolsma is econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die kerstpakketten, moeten we daar nou onderhand niet eens van af? Nee, vind ik zeker niet. Zeker in deze tijd, want uh, het is, gaat natuurlijk moeilijk met de economie nu. Maar uh, dat betekent dat heel veel mensen extra hun best doen om bij de werkgever te blijven. Stapje harder lopen, meer overwerk, meer extra projecten. En ze zijn voor het bedrijf dus heel veel waard? Veel en veel meer dan natuurlijk zo'n kerstpakket van gemiddeld 35 euro. Als je niks doet? Dan geef je toch aan dat je je werknemers niet echt waardeert. Maar u zou het ook heel stom vinden? Ik denk dat je daar als bedrijf een heel slecht signaal mee afgeeft, ja. ja volgens mij is het in een boek van Willem-Frederik Hermans wonderkind of een totale los. Het gaat over een, een werkgever die, die zegt, uh, ik heb de belangrijkste beslissing genomen van, van het jaar. Namelijk wat er in het kerstpakket moet. Dus dat, uh, dat zegt wel iets over het belang ervan, denk ik, van zo'n kerstpakket. Als er nooit zoiets zou zijn geweest uh, in een land als Nederland, dan zou, het, uh, zou niemand het missen. Maar nu er al zo'n lange traditie is van kerstpakket te geven. Het is een verworven recht. Ja, informeel recht, ja. ja. Als je daarmee stopt, dan moet je wel een hele goede reden hebben. U heeft wel eens gezegd, aan een kerstpakket herken je de baas. Als je uh, iets makkelijks geeft, bijvoorbeeld een cadeaubon... dan heb je dus, uh, je er uh, ja, makkelijk van af willen maken. Dat heb je niet ingeleefd in wat er leeft onder de medewerkers... en wat die mogelijkerwijs uh, zouden appreciëren. Zullen we even kijken wat er in die doos zit? Is dit een goedkoop of een duur pakket? Dit is een mooi pakket. Uh, een hele mooie pasta, een pasta alovo, gemaakt op basis van eieren. Dit is nou weer zo'n product dat gaat in de voorraadkast... en dat komt er dan over anderhalf jaar eens uit... en dan zien we dat, dat die overdatum is. <laughs> Misschien ben ik te verwend, hè. Dat zal het zijn. Er moet in zo'n pakket moet het altijd iets blijvends zitten. Hoe noem je dat? Om exact te zijn, dit is een uit bamboe geperste saladeschaal. Dit is een biologisch afbreekbaar product. Duurzaam is een wens van de klant... Veel overheidsinstellingen en gemeentes kiezen voor fair trade, voor duurzaam, biologisch. Jullie hebben 28 soorten pakketten samengesteld. Hè? Uh, wat is nou de meest gewilde? Nou, wij zien uh, een enorme toename, ook in pakketten, kerstpakketten met voedingsmiddelen. Uh, en dan moet je denken aan de regoen, de toosjes, maar ook de flesjes wijn. Dat zijn wel de producten die het heel goed doen. Maar ook pakketten, en die hebben we dit jaar voor het eerst met de maatschappelijke kant, de duurzame kant. We hebben bijvoorbeeld pakketten waarbij een deel van de opbrengst 2 euro per pakket naar de voedselbank gaat. Ook daar zien we een trend en ook daar zien we een stijging. En de branche verwacht dat zo'n 4,5 miljoen werknemers dit jaar een pakket krijgen. ongeveer evenveel als in 2011. En de 10 populairste producten uit de kerstpakketten vindt u op nos.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Manchester United heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Manchester won ook zijn vierde wedstrijd in de groepsfase. Dit keer werd Braga met 3-1 verslagen. Robin van Persie maakte de 1-1. Barcelona leed een verrassende nederlaag. De Spanjaarden verloren in Schotland met 2-1 van Celtic. Voor de thuisploeg scoorde Wiyane... Wanyama en de pas 18-jarige Tony Watt. Lionel Messi maakte in blessuretijd nog de 2-1. De duel stond onder leiding van de Nederlander Björn Kuipers. Bayern München won probleemloos met 6-1 van Lille. Arjen Robben scoorde één keer. En Chelsea versloeg op de valreep Shakhtar Donetsk. De titelverdediger leek op eigen veld gelijk te spelen, maar sloeg in blessure-tijd toe en won met 3-2. Een onderzoekscommissie van de Nederlandse Wielerunie gaat het dopinggebruik in Nederlandse wielerploegen onderzoeken. Ivan Spekebrink, manager van Argos Shimano, is te spreken over de commissie die de knw nu in het leven roept.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 You have to live for the day what coming tomorrow and what is coming in one hour in one second and not what was in ten minutes. Because this kind of things you're not going to change. That's why people have to think about to think not for, for yesterday and for the negatives. They have to think about for what's coming. Um, ja, kanselaren vindt het geloof ik niet juist om alles wat in het verleden is gebeurd uh, te blijven onderzoeken. Het komt dus een beetje op neer dat hij zegt uh, we moeten het verleden laten rusten en vooral naar de toekomst kijken, denk ik. Er is ook nog gewoon wielernieuws, want Aard Vierhouten wordt ploegleider bij de Van Kans Solij wielerformatie. En daarmee keert hij terug bij het team waar hij als renner zijn wielerloopbaan afsloot. Vierhouten werkt nu nog bij de WielerUnie als bondscoach van de junioren en de belofte. Schaatser Mark Tuitert doet dit weekend niet mee aan de NK-afstanden in Heerenveen. Vorige week kwam de Olympisch kampioen ten val tijdens een trainingswedstrijd. Hij liep daarbij scheurtjes op in twee van zijn ribben. Dat is natuurlijk een flinke domper voor Tuitert. Ja, dat is verschrikkelijke dompen. Ik ben vanaf januari al met dit seizoen bezig en ook al wel eigenlijk met dit toernooi bezig. Nieuwe met Gerard Velde samen gaat het hartstikke goed en met onze nieuwe sponsor En Ja, nou, dat wil je wel, wil je wel wat laten zien. En, uh, ik, ik voel me gewoon hartstikke goed. Ik ben heel fit heel gretig. Ik heb er ontzettend veel zin in, uh, ook omdat ik tijdens een wedstrijd heb gereden. En Ja, als je dan meteen uh, de eerste beste wedstrijd moet afzeggen. Ja, en hij is ook nog enkele weken uit de roulatie. En daardoor mist hij ook de eerste wereldbekerwedstrijden. En al met al is dat een heel ongelukkig begin van zijn seizoen. Ja, bizar. Het ja, ja. is een heel bizar einde en het begint ook heel bizar. Maar uh, nou ja, goed, ja, ja. je moet gewoon heel realistisch zijn en die uh, knop om kunnen zetten en uh, om gaan zetten. En, uh, ik ga gewoon op deze weg door. Het gaat heel goed. En uh, het, gaat er, het gaat eruit komen, dat weet ik zeker. Voormalig atleet Sebastian Coe is de nieuwe voorzitter... van het Brits Olympisch Comité. 56 jaar Coe maakte als organisator... de Olympische Spelen van Londen en de Paralympics tot een succes. Coe werd Olympisch kampioen op de 1500 meter in 1980 uh, in Moskou... en in 1984 in Los Angeles. Dan het Europa League voetbal. De vorige ontmoeting met AIK Solna. Vindt PSV-doelman Boy Waterman geblesseerd uit. Maar vanavond staat hij in Stockholm gewoon weer in het doel. De blessuren viel mee. En Waterman is tegenwoordig de eerste keeper van PSV. Hij houdt de Pool Titon uit de basis. En dus is hij de nummer één. Ja, nou ja, ik denk op het moment dat je speelt. Dan, dan, dan, uh, ja, dan ben, je, ben je nummer één. En, uh, of ja, nummer één, dan.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 PSV-doerman Boy Waterman. Twee weken geleden speelde PSV in Eindhoven 1-1 gelijk. Die wedstrijd van vanavond begint om zeven uur. FC Twente speelt om negen uur thuis tegen het Spaanse Levante. Flitsen van die wedstrijden hoort u natuurlijk op Radio 1. Vanaf tien uur is er langs de lijn. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat bij de afwitbundschoten twee 2 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert daar de rechte rijstrook. Op de A7 richting Sandam. 3 kilometer bij Permanent Zuid. En een korte file op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Knoop het Hoevenlaken 2 kilometer.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 Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl/slash iPad. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sukarno en Hatta. Dat zijn de helden in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En de eerste president en de eerste vicepresident van Indonesië. Zij zijn tot held van de natie uitgeroepen. Het was Sukarno die in het bijzijn van Hatta eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep. Proclamatie. Jakarta. 17 augustus. Atas nama Sukarno. Hatta. En zo klonk dat op 17 augustus 1945. We gaan naar correspondent Michel Maas in Jakarta, Indonesië. Michel, wat betekent dat als je in Indonesië tot uh, held van de natie wordt uitgeroepen? Nou, dat betekent heel wat. Je komt op een lijst met allemaal illustere namen, met allemaal grote uh, ja, helden. Uiteraard uh, mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet tegen de Nederlandse kolonisator. Maar ook uh, sultans en prinsen. Het is echt het, uh, het puikje van de natie wat op die lijst uh, Voorkomt. En als je daarbij komt, dan, uh, ja, dan ben je echt wat. Ja, als je daarbij komt, maar hadden ze niet al lang op moeten staan, Michel? Ja, Soekarno en Hatta hadden er nu natuurlijk als allereerste op moeten staan, want ze hebben leiding gegeven, politieke leiding in ieder geval, aan de strijd tegen de Nederlanders. Ze hebben het land min of meer ontworpen, ze hebben de grondwet bedacht, ze hebben de Panchasila, de de filosofie van het land, hebben ze bedacht. En uh, zij zijn ook het eerste president uh, en vice -president paar geweest en hebben heel lang het land bestuurd. Dus ja, je zou zeggen, zij zijn de allereerste die op die lijst moeten komen, maar dat is niet gebeurd. Vertel eens, waarom is die beslissing dan alsnog genomen? Nou ja, eerst, uh, eerst is hij niet genomen vooral. Hij is uh, tientallen jaren tegengehouden door de opvolger van Sukarno. En dat komt doordat uh, ja, Sukarno aan het eind van zijn bewind in de jaren zestig... door het toch een rommeltje van het maken was. Hij was niet zo'n hele uh, geslaagde president meer aan het eind. Hij uh, heeft de economie behoorlijk in het slop geholpen. En hij leunde heel erg naar het communisme... En uh, wat hem de das om heeft gedaan is uiteindelijk uh, de rol die hij heeft gespeeld, een dubieuze rol die hij heeft gespeeld in een staatsgreep in 1965. Een staatsgreep die mislukte. Een staatsgreep die gepleegd werd door officieren met hulp van de communisten, de Communistische Partij. En die werd uh, de grond ingeboord door Suharto, de opvolger van Sukarno. En uh, ja, die heeft Sukarno vanwege zijn rol in die uh, hele toestand. Hij heeft hem huisarrest gegeven en hij heeft hem altijd beschouwd... als een, uh, in ieder geval een handlanger van de communisten. en heeft altijd met hand en tand zich verzet tegen elk eerbetoon aan Soekarno. Hij heeft hem zelfs uh, niet in Jakarta laten worden begraven. Uh, Soekarno moest begraven worden in een uh, onbeduidend graf in Blitar... ver weg van Jakarta. En uh, dat speelde tot ja, na de val van Suharto. En pas nu zijn ze zover, uh, is de president van Indonesië zover... Uh, dat hij durft te zeggen van, nou ja, die Soekarno en Hatta... hebben toch ook heel veel goede dingen gedaan. En ze verdienen alsnog toch wel die titel held van de natie. Maar uh, blijft toch het feit dat ze ook bloed aan hun, hand hebben, aan hun handen hebben? Is dat dan, telt dat nu allemaal niet meer? Uh, nou, voor hun niet zozeer het, ja, het, het bloed dat aan hun handen kleeft... is eigenlijk nog uh, aanzienlijk minder, zou je zeggen... dan uh, wat aan de handen van Soeharto kleefde. Uh, die is uh, in 1998 afgezet. En vanaf die tijd, uh, en zeker na zijn overlijden een paar jaar later... zijn zijn kinderen bezig geweest om ook Soeharto held van de natie te maken. En dat wordt tegengehouden door allerlei uh, mensenrechtenorganisaties. Want Soeharto is na die koep in 1965 als een gek keer gegaan in Indonesië... en heeft hij honderdduizenden... en misschien wel uh, tot drie miljoen... communisten en hun sympathisanten... laten vermoorden. En uh, die massamoord, die kleeft aan zijn handen. En daarna, tijdens zijn uh, bewind... zijn er ook nog wel wat andere dingen gebeurd. Maar uh, op iets kleinere schaal. Maar uh, ja, Suharto... die ondergaat dus nu hetzelfde lot... als uh, Sukarno. Hij krijgt ook dat eerbetoon niet. En uh, ja, misschien... Uh, dat de president door Sukarno nu een uh, soort uh, kwijtschelding van uh, schuld te geven... dat hij de weg vrijmaakt om dan volgend jaar of binnenkort... ook Suharto toch op die lijst te kunnen zetten. Michel Maas vanuit Jakarta. We door naar uh, Frankrijk, want Frankrijk gaat het homohuwelijk legaliseren. Het was een verkiezingsbelofte van de socialistische president Hollande... die nu is ingelost met een wetsvoorstel. Maar het verzet in Frankrijk is groot... Duizenden burgemeesters zijn tegen... en zeggen homo's en lesbiennes niet te zullen trouwen. De rechtse oppositie in Frankrijk is duidelijk. Ik appel solennellement François Hollande... om een nieuwe keer fois l'examen de examen van en tekst in het Conseil des ministres. President Hollande moet de legalisering van het homohuwelijk uitstellen. De Franse bisschoppen zijn ook duidelijk. Ik vraag de vraag... waarom moet hij een bouleversement legislatief totale... voor een minoriteit...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 Ook van homo's en lesbiennes. Uh, voilà. voilà. Begin volgend jaar buigt het parlement zich over de zaak. En als alles doorgaat, kunnen Franse homo's dan en lesbiennes... in de zomer van 2013 elkaar officieel het jaarwoord geven. Correspondent Frank Renaud maakte de bijdrage. Tien over half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het tentenkamp met tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers in Osdorp moet weg. Heeft de Amsterdamse burgemeester van der Laan besloten. Het aantal tenten en slaapplaatsen is tegen de afspraken in toegenomen. Het gaat ook niet goed met de gezondheid van de kampbewoners. Verslaggever Doron Sayet van RTV Noord-Holland was gisteravond in het tentenkamp. Hoewel het nu best koud is, moet de strenge, echt koude winter nog komen. Maar het lijkt erop dat de winter niet wordt gehaald. Burgemeester Van der Laan trekt de stekker uit het tentenkamp op de Notweg in Osdorp. Maar op een zorgvuldige manier. Het moet nog besproken worden hoe. De bewoners van het tentenkamp uit Somalië, uit Soedan, die geven de strijd nog lang niet op. Zoals Mohammed uit Somalië, die het nieuws net van mij kreeg te horen. Ja, als je als de, de tentenkamp dicht, we moeten we het oplossing hebben. Dit kan moet dicht, maar je wil een oplossing. Ja, we moeten oplossen. Dan dicht. En de mensen naar waar we moeten gaan, naar waar? Nou, naar, naar straat? Dat is niet oplossing. We zijn animal. Ja, Because... Because... go present. Everybody go present. No problem. Jo van de Spek, u trekt zich het lot aan van de, van de bewoners. Uh, maar u bent niet verrast door het besluit van kom, de burgemeester. Is het afgelopen kom, met kom, het tentenkamp? Kom, no, no. Nee. nee, nee. Kom, kom. De strijd van de vluchtelingen op straat die kan niet anders dan doorgaan, want ze kunnen niks anders. Ze kunnen echt geen kant op. Voor hun is het enige denkbare alternatief: de gevangenis. Zo schijnend is het. We are ready to go Because we don't No problem. In elk geval staat voor aanstaande zaterdag een demonstratie gepland om twee uur op de Dam in Amsterdam. Want de burgemeester moet dus weg het tentenkamp. De Amsterdamse gemeenteraad praat er vandaag over. Andy, hoorde u het. De aftrap vandaag van een nieuwe taxiservice... die verdacht veel lijkt op de treintaxi. Straks de details. Eerst maar eens even naar de weg. Johnson Hoka, goedemorgen. Goedemorgen, Lara en Marcel natuurlijk. 20 kilometer, een vrij normaal op dit moment, maar op de A1... Amsterdam richting Amersfoort. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Buntschoten. Bünd, die blokkeert uit de rechterrijs ook. Er staat twee kilometer file. En op de A20 richting uh, Hoek van Holland. Daar is al een ongeluk gebeurd bij een kloopend ketelplein. Daar staat twee kilometer en daar is de linkerrijs ook dicht. Hmm, wat verwacht je voor de ochtend verder, Jo? Uh, donderdagochtend. Een uh, beetje regen. Uh, donderdagochtend is meestal een van de drukste van de week. Ik verwacht rond half negen en ongeveer 200 kilometer. Goed, we spreken je later. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Eerst niet, maar uiteindelijk toch wel. PvdA-wethouder Sultan Gunal Gezer gaat van Uden naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. Beëdiging is vanmiddag om 1 uur. Alle tijd dus om je voor te bereiden, behalve als Marno Remmers dan voor de deur staat. We gaan straks naar de toe, want ik zit nu uh, bij uh, Yvonne Oude-Luttekhuis... en zij moet afscheid nemen van Sultan, die nu wethouder is in, uh, in, hier in Uden. Ja. Wat is ze wethouder van? Ze is wethouder sociale zaken, om even grofweg aan te geven. Ze heeft arbeidsmarkt uh, in haar portefeuille. Maar ook uh, gebiedsplatforms, dus wijkontwikkeling, zeg maar, buurtontwikkeling. Maar vooral ook sociale zaken. En uh, vanaf het begin van haar wethouderschap heeft zij uh, de wetmaatschappelijke ondersteuning met alle ja. gevolgen uh, onder haar hoede gehad. Dus dat, dat is helemaal haar, haar werkterrein. Goed, ze gaat nu naar de Tweede Kamer. Uh, dat betekent. Uh, Afscheid, een nieuwe... Een nieuwe uh, ja, jullie moeten een nieuwe wethouder leveren. Er is voor de verkiezingen... ik heb hier nog een berichtje van juni 2012... dat binnen de Partij van de Arbeid in Brabant... toen onvrede heerste... over de laagplaats van Brabantse politie... op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Brabant is de tweede economie van Nederland, zeiden jullie toen. En we hebben ons laten piepelen. Letterlijke quote. Nou, komt het toch nog goed? Ja, komt helemaal goed, ja. Want uh, met Zulten krijgen we ook een uitstekende... En heel enthousiast mensen in de Tweede Kamer. En uh, ik hoop en ik denk, ik weet ook wel bijna zeker... dat zij zich ook in hoge mate gaat richten op Brabant. Uh, om de belangen en de wensen van Brabant uh, te vertegenwoordigen. Zo goed mogelijk. Ja, um, ik kan mij ook voorstellen, want een van de, van de nieuwe kabinetsplannen... is bijvoorbeeld om gemeentes samen te voegen. Nou, Veghel en Uden moeten dan bij elkaar, denk ik. Hè, daar kan ze vast aan gaan werken. Ja, nou ja, ze is al heel bekend met de samenwerking tussen Ude en Vegel. En uh, daar heeft ze ook veel energie in gestoken op sociale zaken. En uh, de wet maatschappelijke ondersteuning hebben wij steeds... van het begin af aan heeft zij die met vijf gemeenten uh, uh, zeg maar ontwikkeld en ingevoerd. En uh, waarbij Ude als uh, grootste gemeente de initiatiefnemer en de leidende partij was. Dus ze heeft veel ervaring met samenwerken. En uh, ja, het zou mooi zijn als dat het proces over een aantal jaren... Uh, zou eindigen in een, uh, ja, in een een of andere juridische vorm van samenwerking. Ja. Maar dat is vooruitlopen. Op de... Ja, dan lopen we ver vooruit. En daar zal ja. nog heel wat, uh, ja. heel wat water door de Maas moeten bij Brabant... voordat het een uh, feit is. Maar toch, um, het betekent wel dat, uh, dat er meer invloed in Den Haag... Zien jullie het ook zo? Was, was die onvrede ook echt terecht destijds, vlak voor de verkiezingen? Nou, ik ben zelf niet bij die uh, vergadering geweest. Uh, maar... Um, wat ik begrepen heb, is: het is altijd prettig als je als politieke partij met principes en beginselen, dat je ook uh, rechtstreeks volksvertegenwoordigers uh, in de Tweede Kamer hebt die uh, Brabant goed kennen. En die uh, zeg maar de afdelingen goed kennen enzovoort. Dat maakt het gemakkelijk om vragen te stellen ja. als je landelijk beleid zeg maar, moet vertalen naar lokale uitgangspunten en dergelijke. Dus dat is vooral de invloed die wij zien of het nou echt. Directe invloed of macht is dat denk ik niet, maar het is prettig uh, ook voor de toekomst. Denken wij dat wij uh, heel direct van sultan uh, eventueel desgewenst bepaalde informatie kunnen krijgen. Ja. En u moet dus op, op zoek naar iemand uh, binnen de. Ja, zit hij nu in de raad die opnieuw wethouder wordt dan? Uh, ja, die zit nu in de raad. Ik heb al een, een idee wie dat moet worden. Heb ja. het is, daar bent u wel uit. Die wordt vandaag ook beëindigd. Uh, uh, Sultan die gaat uh, naar Den Haag en dan komt ze spoorslags uh, terug om uh, de begroting uh, hier af te ronden. Oh, Dat, dat, moet, dat moet er over, overgedragen worden ja, dan? De begroting van de gemeente Uden daarna. Gaat ze ook verhuizen naar Den Haag? Uh, nee, in eerste instantie niet. Ze heeft haar gezin hier natuurlijk en haar kinderen kleinkinderen. Um, ik dacht dat ze zelfs in het begin op en neer pendelt en dan kijkt of er eventueel een appartementje moet komen in Den Haag. Ja. Retourtje Den Haag wordt het in ieder geval... voor uh, een nieuw Partij van de Arbeid Kamerlid uit Brabant in Den Haag. Nou, daar gaat hij dan nu naartoe. nog Remmers, u hoort hem later vanochtend. Dat kan misschien met uh, de zonnetaxi. Want vandaag rijdt hij voor het eerst. Een taxi die u na uw treinreis per auto naar uw eindbestemming brengt. We hebben contact met uh, Hubert Andela... van de brancheorganisatie KNV Taxi. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat uh, klinkt een beetje als een treintaxi. Ja, daar, uh, daar lijkt het op, maar toch is het uh, behoorlijk anders. Treintaxi was een deeltaxisysteem, dus daar ging je met meerdere mensen in één taxi. Mm -hmm. En dit is een taxi voor jou alleen. En dat is het enige verschil? Nee, het andere verschil is dat je hem van tevoren bestelt... en dat je niet meer contant betaalt in de auto, maar met je overchipkaart... en een uh, automatisch incasso na afloop. En, uh, uh, ja, en het werkt met een prijs in zones. En de deeltaxi, dat was toen een, een vaste prijs, waar ook door de NS op gesubsidieerd werd. Uh -huh. En nu is het een zoneprijs zonder uh, subsidie van wie dan ook. Ja. Willen wij natuurlijk weten, meneer Andela, of je met deze taxi, deze zonetaxi, goedkoper uit bent... dan met een gewone taxi nemen bij het station? Ja, een echte Nederlandse vraag is dat van u. Ja. Uh, de zonetaxi zal niet duurder zijn dan uh, een gewone taxi. Uh -huh. Alleen als je misschien net in de eerste paar honderd meter in de tweede zone zit... Dus dat is iets meer, bijvoorbeeld 2100 meter, 2200 meter. Dan zou het kunnen. Maar normaal gesproken zal die niet duurder zijn dan wat uh, gewoon een uh, taxi met de taximeter ja. zal. hebben. Uh, maar waarom, zal waarom zou ik dan een zonnetaxi nemen en dan niet zo'n gewone taxi? Nou, vanwege de kenmerken die ik net noemde. Je kunt met overkipkaten ja. en je, kunt, uh, je hoeft geen contant geld mee te nemen. En je weet uh, van tevoren wat voor kwaliteit uh, de taxi heeft. Want, waarom weet je van tevoren wat voor kwaliteit de taxi heeft? Heeft u daar richtlijnen voor opgesteld? Ja, die zijn samen met NS zijn die opgesteld. Aha. En wat, wat, wat zijn die richtlijnen? De auto mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan tien jaar. En de chauffeur moet opgeleid zijn. En alle wettelijke eisen moeten aan zijn voldaan. En een hele lijst met criteria die ook in een, in een keurmerk van de bedrijf staan. Oké, okay. en dat een chauffeur opgeleid is, dat zijn gewone taxichauffeurs toch ook? Nou, er zit hier. We hebben hier alleen maar een aanvullende... hier... Nee, die hebben ook een opleiding. Maar er zitten hier aanvullende cursussen over de omgang met mensen. Zo, die zitten erin verweven. Het plan, meneer Anla, is in 2009 ook al eens gelanceerd. Hè. Toen waren er veel andere taxichauffeurs boos. Stonden zelfs te protesteren op Utrecht Centraal Station. Zijn die boze taxichauffeurs er nu weer? Ja, het, het plan toen, dat was de, de proef waaruit dit uh, concept is uh, ontwikkeld. Die boze taxichauffeurs uh, verwachten we niet in grote getalen. Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen ik vind het niks. Maar de, de meerderheid van uh, in ieder geval onze achterban die zegt... ja, het kan een uh, kans zijn om reizigers kennis te laten maken weer met taxis. Er zijn heel veel... Nederlanders die gebruiken nooit een taxi. die kunnen via dit concept kennis maken. En dan gaan ze in het weekend ook eens een keer vaker een taxi nemen. Dus de koek wordt groter ook voor niet-deelnemende bedrijven. Ja, het is geen extra concurrentie voor de normale taxi. Nee, de verwachting is dat gewoon heel veel nieuwe reizigers... juist nu uh, dit concept zullen gaan gebruiken. Goed. Op 23 plekken in het land, hè? Ja, ja, vanmiddag gaat het van start om half vier in heel Vissen een landelijk aftrap. Maar op 23 plaatsen start het concept vandaag. Hubert Andela van de brancheorganisatie KNV Taxi, dank u wel. Graag gedaan. Goeiemorgen. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. De ochtendbladen kunnen vanochtend pas echt buitpakken met de overwinning van Obama. Het Nederlands Dagblad doet dat door zijn overwinningsspeech te vergelijken met eerdere toespraken. Het speechkanon Obama zegt steeds hetzelfde, kop de krant. Neem Obama's opzomming van bevolkingsgroepen. Zwart, wit, latino, aziaat, homo, hetero. Dat zei hij in 2008 precies zo. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Geen woord over zijn afgelopen regeerperiode... Volgens historicus James Kennedy vindt Obama het blijkbaar moeilijk... om zijn visie te verbinden aan de praktijk van het presidentschap. Ook uh, ander nieuws vanochtend uh, in de kranten. Veel tr trouwens uh, in de kranten de, uh, foto's ook van de overwinning van Obama. En die is dan geïllustreerd door die prachtige foto... waarop hij op de voorpagina met zijn uh, vrouw omarmt, zijn vrouw achter, Michelle... in een uh, bijzonder romantische uh, verstrengeling, kunnen we wel stellen. De midden van alle reorganisaties, nu staat andere nieuws aan de beurt, heeft ING tijd gehad om consumenten te vragen naar hun vertrouwen in de economie, nu het nieuwe kabinet er zit. In de Volkskrant, weinig reden tot lachen, 62% zegt dat het vertrouwen door het regeerakkoord is gedaald. Slecht 19% is optimistischer geworden. Het is vooral de zorgpremie die mensen bang maakt. De plannen met de woningmarkt krijgen de meeste steun. Die ING-peiling is eenvoudig, maar het is wel de grootste in zijn soort... want gemiddeld reageren ruim 60.000 mensen. De Nederlandse dopingautoriteit wil meer mogelijkheden... om dopingzondaars op te sporen. Door capaciteitsproblemen en gebrek aan samenwerking met bijvoorbeeld de politie... worden dopingzaken in de sport niet ontdekt... zegt de directeur van de dopingautoriteit Herman Ram in Trouw. Ram krijgt geen vinger achter zware georganiseerde dopingcircuits. En dat vindt hij frustrerend. Om verder te komen is toegang tot andere overheidsinformatie noodzakelijk, zegt Ram. En dan denkt hij aan informatie van politie, justitie, douane en ook FIOD. Het AD komt met de nieuwste vinding van TNO. Een airbag aan de buitenkant van de auto. Die moet dan fietsers en voetgangers beschermen bij een ongeluk. Volgens TNO kan het jaarlijks tientallen verkeersdoden schelen. <coughs> Pardon. Vorig jaar kwamen er in Nederland 73 fietsers om het leven... naar een botsing met een auto. En daar moet volgens TNO 30 tot 45 procent van af kunnen. En het werkt dan net als een gewone airbag. Op het moment van de aanrijding schiet de enorme ballon... onder de motorkap vandaan. En daardoor komt de fietser of voetganger niet op de motorkap... of vooruit terecht. De airbag wordt morgen gepresenteerd. De gemeenteraad van Den Haag beslist vanavond over de bouw van het Spuiforum. Dat is een cultureel centrum, maar het is ook een duur centrum. En tegelijk wordt er gekort op cultuur. Waarom 181 miljoen euro uitgeven aan een groot cultuurgebouw... terwijl de gemeente tegelijkertijd zo fors bezuinigt, vraagt NSC Nex zich af. Zowel binnen als buiten de gemeenteraad is er veel ophef. De krant noemt de timing van het besluit op zijn zacht gezegd ongelukkig. Het gemeentelijke subsidiebudget voor kunst en cultuur daalt van 63 miljoen euro... over de afgelopen vier jaar naar 49 miljoen voor de komende vier jaar. Het Haagse College van Burgemeester en Wethouders benadrukt... dat het geld voor het Spijvorm afkomstig is uit andere potjes. En hoe maak je van een vervelende, almaar terugkerende nachtmerrie een mooie droom? Slaaponderzoeker Jaap Lance legt dat uit in Metro. Volgens Lance moet je je nare droom herschrijven. Dat doe je dagelijks door het verhaal 10 tot 15 minuten te visualiseren. en een nieuw positief einde eraan te voorzien. Okay, als je dat goed doet, dan zou het aantal nare dromen met de helft kunnen afnemen. Volgens Lance is het trouwens opvallend dat het nieuwe verhaal bijna nooit wordt gedrapt.